12 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. De Eerste Kamer praat vandaag over de jeugdzorg. Een meerderheid in Den Haag wil dat gemeentes, dat gemeentes die zorg op zich nemen. Maar daardoor kunnen kinderen tussen wal en het schip raken. En Els Borst is overleden. Hoe precies moet dat worden? Als minister steed ze keihard voor de idealen van D66. Boris van der Ham schetst zo haar portret. Nu het nrs Nationaal met Jan van der Putten. De politie gaat ervan uit dat oud-minister Borst op een niet-natuurlijke manier is overleden. De doodsoorzaak wordt nog steeds onderzocht. Uh, Natuurlijk overlijden is uh, door ouderdom of uh, opkomende ziekte. Uh, en dit is een niet-natuurlijk overlijden, dus uh, er zou sprake kunnen zijn van een uh, mogelijk ongeval of een mogelijke misdrijf. En dat onderzoeken we nu. En dat gebeurt bij het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Daar wordt sectie verricht. Borst werd gisteravond gevonden in de garage van haar huis in Beeldhoven. Daar is het sporenonderzoek nog in volle gang. In de politiek is geschokt gereageerd op de dood van de oud-minister. De huidige minister van Volksgezondheid, Schippers, noemde haar bijzonder. Zij is acht jaar minister van Volksgezondheid geweest... en in die acht jaar heeft zij belangrijke besluiten genomen... die heel belangrijk zijn voor mensen hun zelfbeschikkingsrecht. Uh, en ja, ik vind dat ze daar echt uh, alle credits verdient... Uh, verdient en, uh, en dus uh, veel heeft bereikt. In Californië is filmster Shirley Temple overleden. In de jaren 30 en 40 speelde ze als klein kind in tientallen films, zoals The Little Princess en Fort Apache met John Wayne en Henry Fonda. Haar liedjes als On the Good Ship Lollipop werden wereldberoemd. Later werd Temple ambassadeur in Ghana en Tsjechoslowakije. En ook zat ze voor de VS in de Verenigde Naties. Shirley Temple was 85 jaar. De Nederlandse staat hoeft niet mee te betalen aan de proceskosten van Julio Potts. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Advocaat Knoops spande eind vorig jaar een kort geding aan tegen de staat... omdat hij wilde dat de overheid Potts een zogenoemde toevoeging geeft. Dan wordt de advocaat betaald door de overheid. Potts staat in Argentinië terecht... omdat hij tijdens het fidele regime betrokken zou zijn geweest bij dodenvluchten. De zaak loopt sinds 2009. En Potts is voor zijn procesvoering afhankelijk van giften en liefdadigheidsinstellingen. De eredivisie-duels die vanwege de kerntop in Den Haag zijn verplaatst... worden mogelijk toch in de avond gespeeld, dat zegt de KNVB. Door regelgeving van de Europese bond UEFA... mogen de op 2 en 3 april geplande duels niet s'avonds worden gespeeld... omdat er dan ook Europese wedstrijden zijn. De KNVB heeft de UEFA verzocht daarop een uitzondering te maken. Vanwege de top is zoveel politieinzet nodig... dat een aantal wedstrijden moest worden verplaatst naar begin april. De penningmeester die er met de kas van een begrafenisvereniging... in Denenkamp vandoor ging, is opgepakt in Portugal. Er is om zijn uitlevering gevraagd. De man verdween begin dit jaar met geld van begrafenisvereniging... Helpt Elkander, ruim een half miljoen euro. Hij was ook raadslid van de grootste partij in de gemeente... lokaal Dinkelland, en die partij heeft hem gerooieerd. Het weer nog, eerst wat zon, later bewolkt... en tegen de avond regen en veel wind, tot 7 of 8 graden. Ook morgen eerst droog en later weer regen. John Sahoka aan met de verkeersinformatie. De tunnel op de A22 richting Beverwijk... is op dit moment afgesloten door een ernstig ongeluk. Je kunt er ook beter omrijden via de Weker-tunnel over de A9. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn... daar staat door een ongeluk tussen Knoop het Waterberg en Afrit Hoenderlo... 4 kilometer. Bij de Afrit Hoenderlo is de rechterrijst ook dicht. En op de andere rijbaan staat een kijkersfiele van 2 kilometer.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 Ja, het goede nieuws is dat uh, Dolph van der Waal in ieder geval te been is gebleven. En uh, dat hij uh, heel hard naar beneden is gekomen en uh, wel wat sprongen heeft kunnen laten zien. Het uh, ja, slechte nieuws kan je zeggen is dat hij in de tussenstand negen stond En uh, hij moet bij de top negen eindigen om uh, in ieder geval door te kunnen naar uh, de halve finale. Hij, hij was op de derde die in actie kwam, dus uh, er komen nog vele borders. Dus het ligt zeer voor de hand uh, dat hij nog wel uh, voorbij gaat worden. En dat voor hem, dus de Olympische Spelen in de halfpipe, gaat eindigen in uh, de kwalificatie. Uh, maar ja goed, als het van de positieve kant daarna dan hebben we hebben Sheryl Maas op de sloopstel. Vier run, doen en vier keer val zien komen. We hebben de eerste run met de halfweg gehad. met twee vallen van de Tweede Nederlanders. Dus hij is uiteindelijk de eerste die op de benen is gebleven. Dat wilde ik waard. eens De Tweede Kamer vond het al goed. En de jeugdzorg die gaat in zijn geheel over naar de gemeentes. als er in de Tweede Kamer ligt. Maar vandaag praat de Eerste Kamer erover. Alan Leukens is directeur van een jeugdinstelling voor geestelijke gezondheidszorg. En ze maakt zich zorgen. U wil namelijk liever dat de zorg ook in de toekomst wordt betaald door de verzekeraar. dan wat in het plan staat door de gemeente. Krijgen de kinderen in uw instelling in Groningen, molendrift geheten, dan moeilijk? Uh, ja, ik denk het wel, want uh, de zorg is dan niet in iedere gemeente hetzelfde, dus het betekent dat ouders ook niet meer weten uh, of ze in elke gemeente uh, op dezelfde zorg een beroep kunnen doen. Praten we straks uitgebreid over verder. En ook aan tafel, Boris van der Ham, we praten zo meteen uitgebreid over de uh, betekenis van de dood van, nou ja, eigenlijk van <laughs> Els Borst, dat is een ingewikkelde zin. Zij is natuurlijk net overleden. Um, wanneer hoorde jij dat, dat ze is overleden? Gisteravond kreeg ik een sms'je van mijn oude secretaresse. Die zei oh. van er is iets met R's met Els aan de hand. Dus toen, hebben we, toen werd ik ook allerlei, daarna door allerlei andere mensen geweld, maar ja. de directe oude link met mijn, uh, met mijn Kamerlidmaatschap werd direct gelegd. Zo beginnen. Ja. De Nieuwsbv. met Felix Murders en Willemijn Veenhof. De Minister, zojuist begonnen met het debat over de nieuwe jeugdwet. Ellen Leukens, directeur van de ggz instelling Stelling Molendrifte in Groningen. En werkzaam voor de provincies Drenthe Groningen en Friesland, dat instituut. Hoe kijkt u naar dit debat? Ja, het is eigenlijk heel spannend. De Eerste Kamer is er natuurlijk voor om de kwaliteit van een wet te toetsen. Maar ja, er spelen natuurlijk ook andere belangen een rol. En in de Tweede Kamer zijn de fracties bijna unaniem akkoord gegaan. En nu wordt het spannend, want. Ja, er zijn in de Eerste Kamer toch wel veel meer uh, Eerste Kamerleden die uh, tegen deze wet zijn, of daar in ieder geval grote moeite mee hebben. U bent directeur, behandelzaken van Molendrift GGZ. Dat zegt verreik niks. Net, wat voor, wat voor kinderen zitten er bij die instelling? Ja, dat is heel breed. Uh, het zijn kinderen met uh, het heet geestelijke gezondheidszorg. Dus allerlei psychische klachten. Mm -hmm. En natuurlijk ook de vragen die ouders daarover hebben. Uh, rondom uh, de opvoeding van die kinderen. En dat is heel breed. Van heel ernstig tot uh, uh, heel licht. Dat ja, kan van alles zijn. ADHD, uh, pedagogisch, angstklachten, uh, schoolverzuim. Nou stonden er stonden in de kranten gisteren uh, grote advertenties. Hè? Twee jongetjes, de eentje met een nierziekte en de andere met autisme. Nu krijgen ze allebei zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Um, voor het jongetje met autisme dreigt straks een probleem, staat er dan. Welk probleem dreigt er dan? Ja, ik vind dat we daar in die wet te makkelijk overheen gestapt zijn. Het is gewoon het basisrecht op zorg. Dat betekent dat het kind met nierziekte, waar die ook woont, recht heeft op dezelfde zorg. En dat heeft hij straks niet meer, die zorg? Dat kind met nierziekte wel, maar dat kind met autisme niet. Want uh, er kunnen verschillen ontstaan tussen de verschillende gemeentes, zeg maar. Dat betekent dat in de ene gemeente zo'n vraag anders behandeld wordt dan in de andere gemeente. En mogelijk speelt de financiële situatie van een gemeente daar ook nog een rol in. Maar hoe kan het dan dat een vraag in de ene gemeente anders wordt behandeld dan in de andere? Ja, omdat die gemeenten zelf beleid mogen maken hoe zij aankijken tegen de zorg. Maar als toch ouders met zo'n jongen of, of, of zo'n meisje naar de huisarts gaan... dan zegt de huisarts toch dit kind heeft die en die zorg nodig. Mm -hmm. Dus dan zijn de ouders toch verzekerd van de zorg voor hun kind. Nou, ze hebben daar niet automatisch recht op. En het kan zijn dat de ene gemeente bijvoorbeeld uh, heel erg is voor eerst opvoedingshulp. Uh, er zijn verhalen over keukentafelgesprekken. Uh, dat kan Hoe in ieder geval. Keukentafel? keukentafelgesprekken zijn. Uh, gesprekken waarbij. Uh, we weten niet wie. Dat kan. Daar wordt inmiddels gezegd dat zal geen gemeentefunctionaris meer zijn. Eerst was er sprake van een gemeentefunctionaris, een hulpverlener, waarvan we niet weten welke hulpverlener. Die gaat dat gesprek aan en die gaat bekijken wat voor hulp uw kind nodig heeft. Maar is het niet zo dat als de huisarts zegt mevrouw, uw dochter moet naar een psychiater, mm -hmm. dat dat dan dat is wat er moet gebeuren? Nou ja, dat, dat is de vraag. Het gaat om zeg maar, een gemeentelijke beschikking, zo heet dat. Die gemeentelijke beschikking moet worden afgegeven. En gemeentes kunnen dus per gemeente een soort beleid maken op welke manier dat gaat. En sommige gemeentes stimu stimuleren heel erg dat huisartsen gaan verwijzen naar een CEG of een, een Centrum voor Jeugd en Gezin die gemeentes hebben, of een sociaal wijkteam bijvoorbeeld... waar ouders eerst naartoe gaan. En sommige gemeentes zullen huisartsen daar nauwer in betrekken. Maar het is waar dat uh, eerst was de huisarts niet in beeld als verwijzer en inmiddels uh, is die zeg maar fout herkend... Mm -hmm. en mag de huisarts ook verwijzen. Ja. Dus... Maar het idee erachter blijft toch gewoon betere zorg. Dichterbij, minder geregeld, zorg op maat wordt er gezegd. Daar is op zich toch helemaal niks mis mee. Nou, dat klinkt natuurlijk heel goed. Dat, dat kan niemand ontkennen. Alleen er moet wel nagedacht worden of dat inderdaad efficiënt is. Want een heleboel mensen kunnen prima naar de zorg toe. En als je mijn instelling neemt met 55 mensen... als ik die moet verspreiden over allerlei gemeentes... en die moeten daar allemaal gaan zitten... dan kan iedereen op zijn vingers natellen dat dat extra geld kost. Uh, en dat dat misschien niet efficiënt is. Bovendien uh, is het uh, hoogopgeleide kennis. En als we die gaan versnipperen is het ook maar de vraag... of die kennis goed in stand blijft. Maar waarom zou de gemeente Assen niet kunnen zeggen van... ja, we verwijzen u door naar, naar, naar Groningen? Ja, dat zou kunnen. Alleen het punt is dat we dat niet weten. En het zou kunnen zijn dat de gemeente Assen bijvoorbeeld zegt... Uh, wij verwijzen door. Uh, en dat uh, de gemeente Tinarlo dat niet doet. En de gemeente Haren het weer anders gaat regelen. En dat betekent dus dat ik met mijn instelling... op elke plek moet aanschuiven... En moet voegen naar wat die gemeente regelt. Nou, dat is behoorlijk ingewikkeld. En een hoop papierwerk, neem ik aan. En, nou, dat is natuurlijk al zeker. We zijn uh, van één zorgkantoor gegaan... naar zeven zorgverzekeraars om mee te praten... Uh, ja, en nu weten we het eigenlijk niet goed. Uh, het wordt waarschijnlijk niet uh, 50 gemeentes. Uh, maar Drenthe... Omdat de gemeenten zich ook een beetje samenbundelen. Ja, hè? Drenthe gaat in drie of vier regio's. Uh, waarschijnlijk gaat de provincie Groningen het uh, per provincie regelen... maar ook weer dingen per gemeente... Mm. Ja, als je in drie provincies aanbiedt... is het ongeveer niet meer bij te houden... Maar het moet hoe het dat 2014, er 2015 en januari moet het toch ingaan? Dus dan, ja, dus, dan weet u toch waar je aan toe bent? Uh, nou, uh, je kan dagen in de gemeente Groningen meepraten. Dan kan je ook weer dagen in de, of de provincie Groningen. Je kan dagen meepraten in de provincie Drenthe. En vervolgens ja. kan je ook dagen meepraten in de provincie Friesland. Vanochtend in het Radio 1 Journaal... hoorden we kinderombudsman Mark Dullaert. Die blikte ook vooruit. De kosten bij die instellingen gaan door. En binnen enkele maanden dreigen gewoon een aantal hun deuren toe moeten sluiten. En dat, dat gaat ten koste van die kinderen. Het gaat om 200.000 kinderen. Je praat hier over kinderen met een licht verstandelijke beperking... of een psychische of gedragsprobleem. Als er nu geen garanties komen... of als er nu geen financieel vangnet gaan komt... Duren, dan gaan deuren van een groot aantal instellingen dicht. En dat betekent gewoon letterlijk... dat die kinderen op straat komen te staan. Ja, oftewel instellingen gaan failliet, zegt hij. Bent u daar ook bang voor? Ja. Ja, er, er wordt um, behoorlijk bezuinigd. Uh, dat gaat samen met, met deze transitie. Um, die overgang er wordt... van de ene wetgeving naar de andere? Dus... Ja, dat, de overgang van de ene wetgeving naar de andere wetgeving. Nou, er worden, in een bepaalde provincie wordt er gesproken over 15% korting. Um, en dan worden de instellingen bij elkaar gezet... om na te denken over hoe zij die 15% korting... Kunnen doorvoeren. Nou, dat betekent voor sommige instellingen inderdaad. Uh, kan dat faillissement betekenen. Moritz van der aan tafel om te praten straks over de dood van Elsborst. Maar hoe kijkt u hier tegenaan? Nou, je ziet heel vaak dat als er dit soort grote stelselwijzigingen plaatsvinden. dat dat altijd gepaard gaat met, met behoorlijke bezuinigingen. En dat is, dat is eigenlijk het verneukeratieve hier eigenlijk aan. Want, want daardoor maak je het wel heel erg moeilijk om al die, over die overstap te maken. Maar er is ook nog een ander probleem, een democratisch probleem. Want een mevrouw die zei ook van. ja, straks hebben we te maken met vijftig gemeentes. Maar dus als je straks gaat stemmen voor de gemeenteraad en je wil bijvoorbeeld dat er extra geïnvesteerd wordt... in de jeugdzorg in de gemeente. dan is die gemeente, zeker als het een kleine gemeente is... afhankelijk van de samenwerking met andere gemeentes... om tot een besluit te komen. Ja, en daar wordt helemaal geen democratische controle op uitgeoefend. Kijk, in een stad als Amsterdam bijvoorbeeld... daar valt eigenlijk die regio samen met, uh, met de jeugdzorg. En daar is altijd ook gezegd van... we willen dat graag, die jeugdzorg, ook naar de stad halen... want dan kunnen we dat geld goed gebruiken... om met onderwijs samen te bundelen... om, die, om de jongeren een beetje goed te helpen. Dus in zo'n grote stad kan dat nog wel. En daar is het ook democratisch gecontroleerd. Maar op heel veel andere plekken waar je enorme samenwerkingsverbanden hebt. ja, daar is het ook voor burgers heel erg lastig om daar doorheen te maar komen. Maar waarom heeft uw partij D66 dan in de Tweede Kamer.? daarmee ingestemd. Nou ja, zoals u weet zitten we in de bij. Tweede Kamer. Nee. Maar eh, nee, omdat er namelijk ook wat voordelen aan zitten. Hè. Er zitten voordelen aan van dat je het efficiënter kan doen. Er zit het nu bij de zijn... provincie en dat is lastiger. Dit maar zijn dit, nadelen. Maar dit element van ondemocratische bestuurslagen heeft bijvoorbeeld Alexander Pechtot bij het laatste D66-congres laten zeggen, en daar ben ik het nou ja, ik vind, ik vind het een lastige stelling, maar dat zou wel een consequentie zijn. dat je zegt, je moet grotere gemeentes hebben. Ja. Even, even naar het punt van, het, uh, van de kosten: hè. dat, dat, dat ja. zegt u ook van ja, er, er moest wel iets veranderen. Wat, ja, er moet bezuinigd worden, dan moet ja. het ja. Moet met minder. Ja, maar uh, wat natuurlijk een, een heel groot probleem is, is dat als je een stelselherziening gaat combineren met een bezuiniging. Uh, volgens mij weet echt iedereen dat een stelselherziening uh, geld kost dat levert niet meteen een bezuiniging op. Dus dat betekent dat je twee dingen combineert... en dat dan ook nog pretendeert als een verbetering van de zorg. Ja, dat wordt toch echt een beetje onaannemelijk. Uh, en dat zie je ook wel, omdat er die enorme bezuinigingen... daar komen nog eens bezuinigingen bovenop... Uh, die nodig zijn vanwege de kosten die die stelsel heeft... Maar wat moet er dan meebrengt. gebeuren? Wat stelt u voor? Nou kijk, ik denk dat je als er zoveel bezuinigd moet worden... dat je eerst moet zorgen dat je, uh, dat je de, de situatie zoals die is die overzichtelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de jeugd-GGZ... dat je die in staat stelt om binnen hun eigen functioneren... te komen met verbetervoorstellen. En die waren er ook. Er waren voorstellen vanuit GGZ Nederland. Daar is een bestuurlijk akkoord. Om het met akkoord. minder geld te doen? Om het met minder geld te doen. Er was een bestuurlijk akkoord. Dat wil zeggen een overeenkomst tussen de, de, de, de regering en GGZ Nederland. Waarin GGZ Nederland ook heeft gezegd... Wij willen, best, wij willen graag een bijdrage doen... maar dan wel met behoud van kwaliteit. Maar goed, dat is een geprecieerd station voor ons. Nou, dat, dat, dat is gewoon doorgevoerd. Ja, dus de GGZ uh, is er al aan begonnen... en heeft daar ook zijn bijdrage aan geleverd... in de vorm van basis-GGZ. Dat wel. Maar aan de andere kant nu... Uh, spreekt de Eerste Kamer dus over het ja. voorstel. Over deze overgang van uh, kosten die het Rijk nu nog betaalt... of de zorgverzekeraar richting gemeente. En op het moment dat de gemeente dat gaat over, overnemen... Dan, dan vreest u dus het ergste voor de kinderen die u behandelt. Mm -hmm. Als deze met vanmiddag wordt aangenomen... hoe zitten we hier dan volgend jaar? Ja, ik heb geen idee. Tegelijkertijd doen we natuurlijk heel hard mee met het overleg... en proberen we uh, heel veel kennis uh, naar gemeentes te brengen... en constructief mee te werken om de zorg uh, een goede vorm te geven. En daarbij tegelijkertijd wel uh, kostenefficiënt te werken... en zo min mogelijk geld naar de bureaucratie te gaan. En als ik gaan. dan hoorde vanochtend van meneer Dull uit de kinderombudsman... die zei, ja, geef die instellingen, waaronder uw instelling... nog even de kans, een paar jaar, om heel geleidelijk die overgang te beleven. Is dat dan een goed voorstel? Ja, dat is een heel goed voorstel, want dan weet je waar je mee bezig bent en kan je verantwoorde stappen nemen. Ellen Leukens, behandeldirecteur van GGZ-instelling Molendrift. Radio 1. De nieuws -BV. De nucleaire top eind maart in Den Haag blijft de voetbalbond bezighouden. In verband daarmee werden al enkele Eredivisie wedstrijden verplaatst naar woensdag 2 en donderdag 3 april. En op die dagen staan de wedstrijden nu nog gepland om kwart voor vier. Maar van dat tijdstip wil de KNVB af aan de telefoon manager competitiezaken van de KVB Gijs de Jong. Meneer de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom willen jullie die wedstrijden opnieuw verplaatsen? Nou ja, toen we afgelopen donderdag uh, om vier uur zeg maar, definitieve bericht kregen... dat die vijf wedstrijden uh, niet gespeeld konden worden... Uh, toen hebben we een nieuwe datum gezocht. Dat hebben we gedaan zeg maar, op basis van de, uh, de voorliggende regeling met UEFA. Uh, en die zeggen eigenlijk dat je niet mag voetballen... op de tijden dat er UEFA-competities zijn... Uh, maar we hebben natuurlijk afgelopen vrijdag ook meteen gecommuniceerd... dat we zeer teleurgesteld waren. En niet alleen omdat dit het sportieve loop van, verloop van de competitie beïnvloedt... maar ook omdat uh, wij gedwongen worden nu op zeer onvriendelijke tijden... deze wedstrijden uh, ja. in te halen. En maar wa maar waarom niet... is dat dan niet al eerder uh, afgesproken? Dus de tijdstip eerder bedoel ik? Nou, de tijdstip, kijk, zoals ze nu voor ligt... Later wij, eigenlijk. Wij kijk, mogen dus... Ja, Zoals het nu voor ligt, uh, zijn wij verplicht op basis van de UEFA-reglementen... om die wedstrijden smiddags te spelen. En, en dat is omdat UEFA, zeg UEFA maar, zijn competities... de Champions League, de Europa League beschermt... Uh, uh, en zorgt uh, zeg maar, dat ze maximale waarde halen uit die, uh, die wedstrijden. Uh, wij hebben nu dus gisteravond heb ik een verzoek... bij mijn uh, collega Giorgio Marchetti van de UEFA ingediend... Uh, om te vragen om toch s'avonds te mogen spelen. Omdat wij in zes weken... Uh, voor, die, uh, voor die top zeg maar, geconfronteerd worden met, met vijf verboden wedstrijden. Ja. Uh, en, we, en we niet willen dat de Nederlandse supporters zeg maar, naar de dupe horen. Dus het verzoek ligt nu bij de UEFA om een uitzondering te maken... en dat moet u afwachten? Uh, zo is het. En, en daarnaast heb ik begrepen dat er in de diverse speelsteden... toch nog initiatieven zijn van de, van de clubs... samen met de gemeente en de politie en een tegenstander om te kijken of mogelijk toch niet vijf van die wedstrijden... gewoon op de oorspronkelijke datum in het weekend gespeeld kan worden. Want dat kan misschien ook nog, hoopt u een beetje? Nou ja, dat, dat zou natuurlijk uiteindelijk het mooiste zijn. Ja. Hè? Want dan is en het sportieve ritme er... en kunnen het meeste mensen ervan van genieten. Goed, op dit moment ligt het verzoek dus bij de UEFA... om de wedstrijden op een ander tijdstip te spelen. Dat in ieder geval. De, uh, Gijs de Jong, dank u wel. Kloof van de redactie met een update van nieuwsbv.nl. Daar zie je vandaag Samuel L. Jackson uit zijn pannetje gaan. De acteur is bezig met promotie voor de nieuwe film Robocop, waar hij in zit. En hij kwam ook even in de uitzending bij entertainmentjournalist Sam Rubin. Die werkt voor een tv-zender in LA en Sam dacht: ik begin het gesprek lekker losjes. Uh, I, I tell you, what, you, working for Marvel, de Super Bowl commercial. Did you get a lot of reaction to that Super Bowl commercial? Dat is een lekkere ijsbreker, hè? Hij vraagt: hé, uh, hey, dat sportje tijdens de rust van de Super Bowl laatst, heb je daar nog veel leuke reacties op gehad? Maar ja, Samuel L. Jackson die zat helemaal niet in zo'n sportje. Dan wordt het al een beetje ongemakkelijk. Wat Super Bowl commercial? Oh, you know what? I've been my mistake. I, you know You you're as crazy as the people on Twitter. Right. I'm not Lawrence Fishburne. I'm not Lawrence Fishburne. Nee, want dat is die ook donker acteur die wel in dat sportje zat. Ah, uh, my mistake. You know what? Uh, We don't all look alike. So, you're you're trying black and famous you but all look am, you're the entertainment reporter. I know. de the entertainment reporters? Ja, verslaggever, krijgt behoorlijk op zijn laser en heel lang ook beelden om heerlijk met plaatsvervangende schaamte naar te kijken. Het hele filmpje staat online, net zoals huiswerkbegeleiding voor vakkenvullers. En die mooie beelden van een dol enthousiaste koning en koningin gisteren bij het schaatsen. Waarbij we ons bedenken, wat is het jammer hè, dat er twee weken geen De Wereld Draait Door is. Want dan hadden we vanavond een ja. schitterende Lucky TV ja. gehad. Heel jammer. Ja, Heel met jammer. Willy. Ja, ja. ja. Het Wellen. nu al klassieke typetje van Sander van der Pavert. U heeft aangekondigd koning Willem-Alexander te worden. Uh, waarom is het Willem-Alexander geworden en niet Willem IV? Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Dat je zelf bent. Ja, ik ben geen nummer. Uh, Willem IV, dat is toch geen naam. Rek 3. Laat goud nergens op. Ja. Ja, over twee weken dus weer. <lacht> nou, dat en meer op de Vanmiddag om drie uur daar ook deel twee van onze Olympische winterreeks. Sven Kokkelman interviewt erin vandaag Erik Hulsebos over de rechten van transgender rendieren in de Caucasus. Tot zo. Er is nog wel een schitterende. Hebben jullie die niet gezien? Ik zie Boris van der Ham ook enorm lachen. Van laatst Willem-Alexander in de sneeuw met Maxima. Ja, ja. Dat ze naar Poetin toe lopen. Ja, dat uh, en ik wil een Ja, ja je, moet, je moet er maar kijken, Waar ze is ja, fantastisch. Ja, nee, nou wil ik het weten ook. Ja. Kan, kan je niet uitleggen, maar nee. ja, ik, maar ja, en arm, Dat Poetin op het einde zegt arm een zware delegatie, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja. Ik probeer ze ja, wel een stukje mee te nemen misschien. Schitterend is Ik heb hier crazy klaarstaan. Het slaat ook wel nergens op natuurlijk. I remember, I remember when I lost my Barclay is eigenlijk gewoon een project van twee uh, mensen uit de urban scene. Silo en DJ Danger Mouse. Danger Mouse heet dat natuurlijk. Dit was een hit uit de 2006. En die single die is echt overal op nummer 1 geëindigd. Claudia de Breij is er, zoals elke week. En die heeft zich weer verwonderd over het nieuws. Zoals ja. ze dat doet bij ons. Hartelijk dinsdag. Ja, over de Olympische Spelen vanzelfsprekend. Ja. Wat is het toch smullen weer? Ik, bedoel, ik zou het natuurlijk uit hoofden van mijn uh, geloof en uh, geaardheid moeten boycotten... en niks moeten kijken, maar wat is het smullen? Maar wat wel uh, mij verwondert is dat het meten van de prestaties... zeg maar als publiek, dat, dat, daar gaat het af en toe een beetje mis mee. We doen het dan verschrikkelijk goed, met name de mannen hè, en het schaatsen. En dan wordt er direct gezegd, als het hele podium oranje is... dat het wel een NK lijkt en dat het dus maar niet olympisch meer zou moeten zijn. Terwijl als het hele podium Russisch was of hele podium Amerikaans... ze zouden zeggen, wat een overmacht, wat wordt iedereen toch weggeblazen... wat worden we overklast. vind ik een gekke manier van doen. Net ja. als die, die, die, die 17,3 uh, centimeter, weet je wel, die uiteindelijk... Weet je niet? 17,3 <lacht> centimeter, ja, bedoelt, het ja. verschil tussen de ene schaats en de andere schaats. Ja, nee, je? Uh, uh, Smekens verloor ternauwernood van Mulder. Ja. En uh, ze, hebben dus, ze hebben dus berekend dat die, die, die nanoseconde die dat scheelt... dat komt neer in lengte op 17,3 centimeter. Ik vind dat nog best wel wat eigenlijk, 17,3. Het hangt er een beetje vanaf, hè, er zijn momenten dat je als man denkt... 17,3, wauw, hartstikke fijn dat ik het heb, maar als je daarop moet verliezen... Tijdens het schaatsen is het bijna niks. Maar nu zijn er ook direct mensen die zeggen dat schaatsen... Ja, dat je dat niet als olympische sport kunt zien. Dat wij alleen in Nederland het belangrijk vinden dat het maar een niche-sport is. Nou, Het is in Nederland natuurlijk als enige professionele sport. Voor de rest van de wereld zijn dat nog allemaal amateurs ongeveer. Ja, maar waarom zou je het dan dus niet uh, hoog aanslaan? Ik bedoel, curling, is, dat, is er een plek op de wereld waar curling relevant is? Ja, ik zie Boris Spreken, van allemaal heel diep nadenken. Ja. Uh, Canada. <laughs> Canada. precies. Je ja. wordt heel, heel wat gekeurd. <laughs> Zo her en der. Ja, maar is, nee, is jij het... Doet het ook volgens mij? Ik, heb een... ja, ik zit er net op. zit ja, een beetje van. Ja, ja, maar bij schaatsen, <laughs> bij, schaatsen bij schaatsen kun, je nog, kun je nog, een. Ja, kijk, sport heeft sowieso geen nut. Het is sowieso debiel om er. Om er, om er... Als je nagaat dat je zoveel waarde toekent... Hè, dat, je, dat je al je staatshoofden afstuurt op iemand... die dan 17,3 centimeter eerder over een streep was dan een ander... is het altijd absurd. Als je, als je, als je nagaat dat... Um, nou ja, het rodelen bijvoorbeeld. Ja. Kijk, schaatsen, je kan nog denken... stel, de, de wegen zijn onbegaanbaar, er is een ijstijd aangebroken... je moet elf steden <lacht> langs, dan heeft het een functie. Maar rodelen, wanneer moet je van een bevroren ijsbaan worden gegooid op je rug en zo snel mogelijk beneden zijn. Nou, als daar hey. toevallig een ja, Bus staat of zo. Je <laughs> woont heel snel naar de post. Zo. The, the maar point is, punt. there is no point. Ja. En, en je, je moet ook uitkijken met, dat, met het uh, geven van, een, van, een, van een, soort, een soort kwalificatie aan het belang van sport. Want dat hebben we eerder gedaan met kunst. Heel vaak heeft het te maken met dat je het niet begrijpt. En daarom zegt, het stelt dus niks voor. Maar dat komt omdat jij gewoon stom bent om het te begrijpen. Ja, misschien heeft Roland wel een hele goede sociale functie. Voor de Maar jij zei... Eh, sport, sport heeft sowieso geen nut. Dat is natuurlijk onzin. Want het is van belang... om te bewegen, dus dan heeft sport ja, wel nut. Ja, maar bewegen, zoals, en, ik, zoals ik zojuist... naar Hilversum ben gefietst, dank je wel ja, voor het compliment. Dat is heel iets anders dan... topsport, wat natuurlijk eigenlijk gewoon heel slecht... voor je lichaam is. Ja, als je kijkt naar al die jongens van de short track die dan met de meest gruwelijke blessures achterblijven zo her en der dan nee en als je sowieso maar ja, ik vind dat fantastisch hoor van al die opgeblazen ook die grote kont, en die grote dijen van die schaatsers schitterend maar het slaat nergens op en het allermooiste vindt het is dit ik... is esthetisch verantwoord nou ja boos van de dat is toch absoluut waar ja. Ja, nou ja zeker ja maar het summum van de nutteloze sport is toch wel in een land dat moeite heeft met homo propaganda dat je grootste held een man is... in een heel strak broekje en een glitterblouse die echt, die echt iedere nicht op de dansvloer eruit danst. Plushenko. Die, die? die staat er in een omhelzing met Poetin. En je denkt alleen maar... ja, oké, okay, hij is twee keer getrouwd met een vrouw. Ik weet het niet. Maar hij, mijn gaydar slaat toch wel ontzettend uit bij Plushenko. Er is... Er, ik bedoel Ijsdansen is homopropaganda, om naar te kijken, toch? Daarom kijk jij elke dag. Nee, ik was al voor... Voor de sport. Nee, voor de homo's. Oké, dank je. Claudia de Bruy. De Nieuwsbv. Met Felix Murders en Willemijn Veenhove. Aan tafel nog altijd Ellen Leukens van de Jeugd GGZ en Molendrift. Ze uitte net haar bezorgdheid over de gespecialiseerde hulp aan kinderen. als die zorg straks naar de gemeentes gaat. En we praten zo meteen met Boris van Ham over de dood van Elsborst. Dit is Radio 1. Het nos met Jan van de Putten. De politie zegt dat oud-minister Borst op een niet-natuurlijke manier is overleden. Bij het NFI in Den Haag wordt sectie verricht... om vast te stellen of ze om het leven is gekomen door een ongeval... of mogelijk een misdrijf. Het spooronderzoek bij het huis van Borst in Beeldhoven gaat nog altijd door. Oud-Transavia-piloot Julio Potsch krijgt geen geld van de Nederlandse staat... om zijn proceskosten te betalen. Dat is de uitkomst van een kort geding. Dat was aangespannen door zijn advocaat, Knoops.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 En filmster Shirley Temple is overleden in de jaren 30 en 40. Toen ze een klein meisje was met goudblonde krullen... speelde ze in tientallen succesfilms. Later was ze onder meer Amerikaanse ambassadeur... in Ghana en Tsjechoslowakije. Shirley Temple was 85. En dat zijn de hoofdpunten. John Sahoka, vertel het maar. Waar staat het vast? Nou, de Velse tunnel. Op de A22 richting Beverwijk is op dit moment afgesloten. In de tunnel is een auto met aanlanger geschaard. De weg ligt daar met een aantal stenen. Je kunt best beter omrijden via de wijkentunnel over de A9. En vertraging op de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Er staat al een ongeluk tussen de Het Waterberg en de afwit Hoenderlo 6 kilometer. Bij de afwit Hoenderlo is de rechterreis ook dicht. NOS Radio Olympia, met Gio Lippens. Gio, Sotchi, hoe is het met de Nederlanders bij de halfpipe? Ja, we zitten midden in die kwalificaties bij dat halfpipe snowboarden. Uh, Dolph van der Waal bleef in die tweede run overeind. Was daarmee de eerste Nederlandse snowboarder die gewoon overeind bleef in zijn run. Stond daarmee voorlopig even negende in de tussenstand. En dat betekende dat hij geen plaats meer mocht zakken om de halve finales te bereiken. Inmiddels is ook Dimitri de Jong al geweest. Edwin Cornelissen, hoe is het afgelopen? Door, want uh, ja, zowel voor Dimi de Jong als voor Dol van der Wal... geldt dat ze uitgeschakeld zijn in uh, de kwalificaties. Ze hebben niet de top 9 gehaald. En uh, dat was wel vereist om de halve finale te bereiken. Dol van der Wal stond een tijd lang op uh, plek nummer 9. En toen dachten we, nee, het zou toch niet zijn dat. Maar uh, ja, uiteindelijk waren er toch een aantal die uh, over hem heen kwamen. Onder wie ook Dimi de Jong. Die uh, zijn tweede run afronden zonder val. Uh, dus uh, opnieuw een, een pluspuntje. Maar uh, de score was toch niet hoog genoeg om uiteindelijk bij de top 9 te eindigen. En dat betekent dus dat uh, de half competitie ...waar uh, zo dadelijk ook nog een grote naam... ...zoals John White in actie komen... ...dat hij doorgaat uh, zonder de Nederlanders. En uh, dat is toch wel een klein dompertje voor hen. Uh, omdat ze weten dat ze een rol kunnen spelen. Ze hebben tijdens World Cup... Ze hebben, uh, toch wel laten zien dat ze, dat ze mee kunnen. Maar uh, op deze Olympische stelen lukt het uiteindelijk niet. Onder moeilijke omstandigheden... ...dat is gezegd met uh, die sneeuw... ...wat ze toch een beetje hebben proberen aan te passen... ...gaandeweg de ochtend door uh, met, die brandweer, uh, met, met die brandweerslangen... ...uit water naar te spuiten... ...en het allemaal wat ijziger te maken. Maar goed, de omstandigheden zijn uiteindelijk iedereen hetzelfde. Die jong gaf wel ja, hij vreest een beetje voor de halve finale en de finale dat de sneeuw dan toch weer slechter wordt en dat dat dan wel zijn weerstand gaat hebben op de wedstrijd. Maar die halve finale die gaat hij in ieder geval niet meemaken. Edwin Cornelis, over die slechte sneeuw gesproken door de hoge temperaturen in Sochi is ook de sneeuw in de bergen en dan hebben we het over het alpine skiën papperig geworden. Daarom mogen dus kiesters vandaag niet trainen op de afdaling. De organisatie wil verdere schade aan de piste voorkomen. De wedstrijd van morgen kan vooralsnog wel doorgaan. En schaatsen ja, dat gaat altijd door. Over ruim een uur komen de schaatsers weer op het ijs. Dit keer de snelle vrouwen van de 500 meter. De favoriete is de Koreaanse Sangwa Lee. De titelverdedigster is in eigen land ongekend populair. Dat weet ook de Canadese coach Kevin Crockett. She really is a star. I mean, she's no different than like a, a K-pop music star. It's the same type of energy when people see her. People they look shocked when they've seen her. Zo, so, um, yeah, she's living that life right now. En ik denk with that comes a lot of expectations. If, she, if you're that famous, you don't want to come fourth in the Olympics. Ze komt dus niet voor een vierde plaats. Dat is duidelijk. Voor Stang telt alleen het goud. Voor Nederland doen er vier vrouwen mee: Margot Boer, Laurien Varissen, Marit Leenstra en Lotte van Beek. Het overlijden van de oud-politica en D66-icoon Els Borst komt voor iedereen als een grote schok. Borst was in de kabinetten Kok 1 en 2 minister van Volksgezondheid en de huidige minister op die post is Edith Schippers en ook zij reageert geschokt. <tieden> Nou, ik, voor mij persoonlijk was het een aangrijpend uh, bericht. Uh, ten eerste het onverwachte. Uh, en ten tweede heb je heel veel politici in dit land. Maar voor mij is Els uh, Borst wel een hele bijzondere politica. Uh, die uh, boven uh, heel veel anderen uitstak. Dus het is, uh, het is echt wel een groot verlies. In welk opzicht is zij bijzonder voor u? Nou, zij is acht jaar minister van Volksgezondheid geweest. En in die acht jaar heeft zij belangrijke besluiten genomen. Die heel belangrijk zijn voor mensen hun zelfbeschikkingsrecht. Uh, en ja, ik vind dat ze daar echt uh, alle credits verdient. verdient en, uh, en dus uh, veel heeft bereikt. Heeft zij voor u op dit moment als minister van Volksgezondheid... dingen makkelijker gemaakt? Nou, zij heeft uh, de uh, situatie in Nederland veranderd. En dat doen niet veel politici. Uh, dus op het gebied van zelfbeschikkingsrecht, medisch-ethische vraagstukken... heeft ze echt hele grote stappen gezet. En ik moet u eerlijk zeggen dat uh, ik ook wel met haar uh, gesprekken had... over waar we staan en wat er nodig is. Dus ik zal haar persoonlijk ook echt missen. Ook nog toen zij geen minister meer was en u wel. Nou, toen had u die gesprekken? Juist toen ik minister was en zij niet meer. Uh, zij heeft een enorme staat van dienst, maar ook enorme kennis op dit terrein. Ook een enorme uh, kennis van hoe het is gelopen in het verleden. Uh, dus uh, zij was heel belangrijk uh, op het medisch-ethische vlak. Niet alleen in haar eigen tijd, maar ook in de tijd na haar. Hoe is dit aangekomen op het ministerie, waar u nu de baas bent en waar zij de baas ja. was? Ik ben nog niet op het ministerie geweest, maar gisteravond is er veel sms-contact geweest... tussen allerlei mensen die op het ministerie werken mijzelf. Ja, en er was veel ongeloof. Uh, ongeloof ook omdat um, um, Els Borst heel actief was en nog heel actief was in de medisch-ethische discussie, maar überhaupt breed op het terrein van de gezondheidszorg. Um, iedereen komt haar overal tegen bij bijeenkomsten, symposia, discussies. En ze stond echt nog heel actief in het leven en dan is zoiets zo plotseling een enorme schok. Zij was niet alleen vakminister, maar ook, samen met Annemarie Jorisma de eerste vrouwelijke vicepremier. Is dat ook iets belangrijks geweest, dat zij die positie heeft vervuld? Nou, voor mij wel. Ik heb dat ook in mijn eerste reactie aangegeven. Uh, zij is een voorbeeld voor heel veel vrouwen. Uh, namelijk uh, een, iemand van uh, weinig praten, maar gewoon doen. En dat trekt mij zeer aan. Uh, zij was gewoon vicepremier. En dat deed ze op een hele natuurlijke manier. En zo hoort het ook. En dan was de even Marcel Bril in gesprek met de minister... van volksgezondheid Edith Schippers. Boris van der Ham, oud-Kamerlid van D66. We staan met jou ook stil bij de dood van Els Borst. Ja, je hoort het net minister Schippers zeggen, ze was nog overal. Hè? Jij, jij kwam haar onlangs ook nog tegen. Je komt er inderdaad echt overal tegen. Afgelopen zaterdag was het D66-congres in Amsterdam. En uh, terwijl ik mijn zoontje van twee uh, een nieuwe luier aan het geven was... kwam ze langs uh, schuifel, schuifelen en zei ze zo zo. In het midden van het D66-congres? Absoluut, en ze ging weer snel naar de zaal... want dan ging ze weer naar de debatten luisteren en meedoen. En ze zat vooraan, uh, naast Alexander Pechtold... Uh, naar de congrespeaches te luisteren. Dus ze, ze was er gewoon afgelopen zaterdag Zij ze nog. Ze zei Absoluut, ze zei zo zo, uh, vader Boris. Uh, lekker aan de, <laughs> dan hadden we het ook de laatste keer dat ik bij haar thuis was... Uh, ook over gehad, over haar kleinkinderen... maar ook over allerlei zaken rond ethische kwesties. Ik was daar toen in de functie als voorzitter... van het Humanistisch Verbond inmiddels. Waar ze ook overigens lid van was. Dus ze was overal, ze was bij congressen, bij recepties... overal was ze in, in discussie. En zeker rond de discussie rond levenseinden. Ook weer de heropleving daarvan... wanneer het ging over hulp bij zelfdoning... was ze ook zeer actief. Was onlangs nog bij Buitenhof met een heel goed verhaal... Ja. Het is heel gek dat zo iemand opeens uit het leven wordt geknipt. Hoe vond je haar? Um, want ze was nog ja, helemaal bij, was ze goed, wel wat, wat broos misschien. Ja, ze had wel, uh, nou, ze was wel 81 jaar, dus ja. ze had wel wat jasjes uitgedaan. Ze was ook al een paar keer behoorlijk ziek geweest. Maar dat klom, daar klom ze altijd wel weer uit. En uh, ja, ik had bij haar het gevoel van die, die overleeft ons allemaal. Die wordt 100. Was je echt bevriend met haar? Nee, ze was wel echt van een andere generatie. Ik kwam eigenlijk de politiek in toen uh, zij eruit ging. Maar omdat ze overal was en omdat ze ook zo ontzettend toegankelijk was... schreef ze naar mailtjes naar kamerleden, naar mij, maar ook naar andere kamerleden. Um, kon je ook heel makkelijk bij haar op bezoek. Bij allerlei jonge mensen in de partij uh, ging ze ook nog wel eens verhalen houden... over gezondheidszorg, over de dilemma's die daarmee samenkleven. Ja, en ze is heel toegankelijk. Ik maakte haar eigenlijk mee toen ik voorzitter was van de jonge democraten. Hoe oud eind... was je toen? Toen was ik 24 toen uh, was ik vicevoorzitter van de Jonge Democraten in 1997... En uh, gingen we bij haar langs op het ministerie van VWS... waar zij minister was. Want ze wilde van ons weten, uh, van de jongerenorganisatie... Uh, wat wij allemaal voor ideeën voor D66 hadden. Maar dacht jij niet, jij was 25, dacht je niet... ja, ja, ja, er komt zo'n dame en die weet vast heel veel. Maar het generatieverschil was natuurlijk wel heel groot. Ik vond, er, ik vond er op dat moment vooral een hele lieve oma-achtige figuur. Ja. Maar ik zat daar toen aan tafel. Uh, en daar bleek een zeer scherpe, zeer grappige vrouw achter te zitten... die veel breder was dan alleen maar de portefeuille bij Volksgezondheid... Want iedereen zegt ze is een goede vakminister geweest. Dat was ze zeker. Maar ze was zeer breed georiënteerd. Ze was ook lijsttrekker in 1998 voor D66. Mm -hmm. En toen bleek ze eigenlijk dus veel breder in politica te zijn... dan alleen maar over volksgezondheid te kunnen spreken. Ze was zeer breed geïnteresseerd. Heel kritisch en heel grappig. Even wat dingen van haar laten horen. Um, vanaf de oprichting he, was, zij, was zij bij D66. Ja. Maar iedereen herinnert zich vooral het moment... dat Hans van Mierlo haar in 1997 introduceerde... als de nieuwe lijsttrekker van D66. Dames en heren... Het uh, is een meisje geworden en we noemen haar Els. Worden, ja. Mager applausje. Voelden ze misschien al een beetje dat ze als lijsttrekker maar tien zetels, nee, tien zetels zou verliezen? Nou, dat is, dat is toch een beetje geschiedenis uh, die ik een be beetje anders wil vertellen. Want inderdaad, D66 had met, met uh, Hans Vermeerloon 1994 24 zetels behaald. Dat was na Jan Terlouw, die er 17 haalde, de grootste overwinning ooit voor D66. Maar in de opiniepeiling op dat moment ging het echt heel erg slecht. Ze stond echt op 7, 8 zetels. En zij werd lijsttrekker gemaakt. En iedereen dacht van, ja, maar zo'n oude mevrouw... Die, die, ja, die gaat dat toch nooit meer bovenop trekken. En dat dacht ik in eerste instantie zelf ook een beetje. En toen zag ik haar in debatten. En ze stond daar voornaam volstrekt onafhankelijk. Ze was 66 op dat moment... Ze maakte een heel goede sier. Ze deed het volstrekt autonoom. En uiteindelijk haalden we toch nog 14 zetels. En dat is, even voor de goede orde... dat is na Hans van Mierlo en Jan Terlouw het beste resultaat wat D66 ooit heeft behaald. Beter dan alle opvolgers daarna hebben gedaan. Dus, dus ja, ze worden, verloor, maar... Ze verloor, maar ze was dus wel een politica... die maar. op zo'n moment, ook al was ze heel oud... heel populair was onder jongeren. Mm -hmm. um, ook uh, tegenover mensen als Wim Kok... maar ook Frits Bolkenstein. Dat waren toen de lijsttrekkers in 1998. Zich volstrekt staan en ze ook af en toe zo weg van de weg tikte... toen Wim Kok van de Partij van de Arbeid en Frits Bolkestein van de VVD... ontzettend aan het botsen waren en voor het premierschap aan het vechten waren... toen zei zij ze op een gegeven moment van ja, ja, dat is wel natuurlijk heel erg leuk... Die, uh, uh, dat ideologisch verplassen van deze twee heren... maar dat doe ik aan, om twee redenen niet aan mee. Meneer Van der Ham, weet u hoe ze dat precies zei op deze manier? Het zijn net twee mannen die een wedstrijd doen... wie ideologisch het verste kan plassen... Ik doe daar om twee redenen niet aan mee. En de tweede reden is... dat ik geen behoefte heb om afstand te nemen... van het beleid van dit eerste Paarse kabinet. Humor dus, hè? Humor, absoluut. En dat is wel iets wat, wat zo sterk is... Hè? ook aan, dat, aan de politieke generatie waar zij toe behoren en ook het moment dat zij lijsttrekker was... je had dus mensen die allemaal eind 50, begin 60 waren... en die daar met ontzettend veel ervaring stonden. Um, en zij, zij hoorden daar absoluut bij. En eigenlijk is het zo interessant dat zij... nu heel erg wordt weggezet als een vakminister... maar eigenlijk op dat moment liet zien hoe breed ze was, hoe grappig ze was... en dat ze uiteindelijk voor D66 het derde beste verkiezingsresultaat... heeft binnengeveegd uh, in de geschiedenis van de partij. Veel mooie dingen gedaan. Uh, soms ging het even wat minder, of zei ze wat, wat, wat anders werd uh, opgevat. Um, de euthanasiewet was, wet was door de Kamer en toen zei ze... het is volbracht, de laatste woorden van Jezus aan het kruis. In het programma uh, Kijken in de Ziel zei ze daar later het volgende over. Nu is die wet er, en hoe voelt dat nou... En... Toen ik zei ik, ja, het is een heel lang traject geweest. En dan heb je aan het eind echt het gevoel: het is volbracht. En ja, toen dacht ik al: oh, Op het ze, moment ze dat ze ik ja. ja, maar het ontviel er gewoon. Dus het was helemaal niet een provocatie. Want dat wilden de christelijke partijen er op dat moment van maken. Alsof het een soort van pesterige opmerking was. Maar ze, was, gewoon, ze had, was er heel erg lang mee bezig geweest. Maar daar heeft ze wel politiek problemen mee gehad. Ze is toen in de Kamer geroepen. Zelfs gedreigd met een motie van wantrouwen. Dat is allemaal niet gelukt uiteindelijk. Maar um, ze vond het wel lastig. Want waar Els Borst zo goed in was. Dat het een ongelooflijk ingewikkeld debat was over euthanasie. Mm -hmm. ja, er wordt heel, heel verschillend over gedacht. Dat is natuurlijk heel... Ja, het is echt een moeilijk onderwerp. Maar zij was heel precies. Zij kon heel precies formuleren van hoe zorgvuldig je daarin moet zijn. En waar je uh, grenzen moet trekken. Maar ook waar de vrijheid van mensen zit. En ik denk dat zij het heel vervelend heeft gevonden... dat ze op zo'n moment... Ja, dat er iets ontviel, haar ontviel, waar andere mensen zo boos over werden... terwijl ze juist ontzettend zorgvuldig in dit soort onderwerpen handelde... en ook erover kon spreken. Mevrouw Leukens, u bent directeur van de GGZ-instelling Molendrift in eh, Groningen. En u werkt in Drenthe, Groningen en Friesland. Wat heeft Els Borst voor u betekend? Hebt u haar gevolgd op de eerste plaats? Um, ja, ik denk het wel. Kijk, uh, als je terugkijkt, denk ik, is het uh, een vrouwelijke minister... of een vrouwelijke politicus... Ja, die dat zo ontzettend goed deed, daar had je gewoon heel erg veel bewondering voor. En ik denk dat dat soort vrouwen in de politiek, die ook met zoveel kennis van zaken, want dat vind ik wel echt, dat hoorde echt wel bij haar. En zo zorgvuldig, dat werd net ook al gezegd. Ja, daar heb je gewoon heel erg veel bewondering voor. En juist dat onderwerp vroeg dat natuurlijk heel erg. Ja. En zij heeft dat uh, heel knap gedaan. Met, met succes. En dat, ja, dat, uh, daar kan je heel veel bewondering voor Zijn hebben. Zijn was een van de voorbeelden voor u? Nou, ze was, was inderdaad wel iemand uh, waar je, waar je tegenop keek, ja. Uh, als als uh, van Milo en terlau, de vaders van D66 waren... was zij dan de moeder? Ja, zeker als dat de vaders zijn. De duo-vaders, ja. dan is zij zeker ja, de moeder. Het klinkt wel een beetje tuttig, hè, de moeder. Dat, ja, het is een beetje, want, ze is, want het doet ook een beetje onrecht aan... Uh, nou ja, ik bedoel het is een beetje hoe je tegen moeder aankijkt. Maar ik vind het een typisch D66-moeder. Zelfstandig, krachtig, uh, voor jezelf opkomen. Uh, en daarin vind ik ze wel een typische D66-vrouw. Maar ik moet er wel bij zeggen... Zij heeft ook voor heel veel mensen buiten de partij dingen betekend. Ze heeft na haar actieve periode in de politiek heeft ze uh, voor de, voor de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie heel veel betekend. Maar ook bij het Kankerfonds heeft ze heel belangrijk bestuurswerk gedaan. En ik denk dat voor mensen, ook al ben je van een andere partij, uh, dat mensen toch heel veel sympathie voor haar hebben. En dat is de, de grootheid van Elsborst. Daarom is ze ook waarschijnlijk ook minister van Staat geworden, dat ze dat niveau van alleen maar een partijpoliticus is ontstegen. Wat heeft u in politiek opzicht van haar geleerd? Nou, ik denk dat, um, wat ik daarnet al een beetje zei... van het feit dat ze zo uh, voornaam kon zijn... omdat ze gewoon al heel veel levenservaring had... Uh, en, en met een precisie sprak... Uh, dat is denk ik wel heel inspirerend voor al die jonge politici. Ik ben inmiddels ex-politicus, maar ik was wel een heel jong politicus. Dat je zegt, nou, de leeftijd, laten we niet te snel mensen afschrijven. Soms zijn mensen op, zijn, op hun best als ze de zestig gepasseerd zijn. Mooi, jij en Felix, dit. Huh? Ja, dat zeg ik ook bij in jouw richting Felix. Nee, maar zij was, wat dat betreft was ze een typisch voorbeeld van een politica. die juist omdat ze al een heel leven erachter achter zich had. Uh, dat ze eigenlijk een fantastische politica kon zijn. en juist die rust en de integriteit. Uh, op het podium van de politiek kon, uh, kon laten zien. Chef Special is een Nederlandse groep. Ze komen uit Haarlem, dacht ik. En, en nou ja, u kent ze zonder twijfel allemaal. Noyoka, Noyoka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 een single van Chef Special. Ze komen inderdaad uit Haarlem, ze zijn vijf vrienden en ze zijn natuurlijk bekend geworden door een optreden elke vrijdag in de wereld draait door in het seizoen. Dat was het ook alweer, ik dacht, 2011, uh, 2012. Ik weet het zeker. BV buitenland. Vandaag mijn nieuws uit de Filipijnen. Drie maanden na de tyfoon Hayan gaat het herstel daar in de zwaar getroffen stad. Tacloban gaat maar traag. En dat zou komen door een politieke veten. Buitenlandredacteur Willem Frank De Noot, hoe zit dat? Die veten die speelt tussen twee van de machtigste po politieke families van de Filipijnen. Enerzijds de familie Marcos en anderzijds de Aquino-familie. En zij hebben al 30 jaar ruzie. En daarbij is ook bloed vergroten. Dat is wel handig als ik even een kleine cursus Filipijnse geschiedenis geef. Dat. Ja, Wat is wel nodig als je dit een beetje wil begrijpen. Uh, in de jaren 80 was Ferdinand Marcos, de president, de sterke man. Echt autoritair, de sterke man van het land. Mm -hmm. Onder zijn bewind is oppositieleider Corazon Aquino vermoord. En op dit moment is de zoon van Aquino de president van het land... en de neef van Marcos, Alfred Romualdes. Hij is de burgemeester van Tacloban. Nou En die twee op zijn zacht gezegd, op zijn zacht gezegd euh, liggen elkaar niet zo. En dat heeft dan effect op de opbouw van Taclobank? Nou, dat, dat zegt wel die, die burgemeester Romo Waldes. Hij geeft de regering, volgens hem geeft de regering... het beschikbare geld dat er voor het gebied is, niet vrij. En daardoor verloopt die wederopbouw langzaam... en ligt ook de, de plaatselijke economie nog steeds op zijn gat. En hij verwijt de regering ook dat het leger te laat is komen helpen. En dat zou mensenlevens onnodig mensenlevens hebben gekost. En de plaatselijke bevolking is teleurgesteld, zegt Romo Waldes the people were disappointed that help did not come soon enough uh, not so much the the food but the presence the overwhelming presence of the national government was late ja, dat zegt dus de burgemeester. Maar deelt de bevolking zijn mening? Zijn ze echt zo teleurgesteld? Nou, dat wilde ik ook wel graag weten. Daarom hebben we even gebeld met Cheryl Lynn Baas. Zij is oud-miss Nederland, half Filipijns, En zij heeft met haar eigen foundation, heeft ze daar, uh, of helpt ze daar, in Tacloban. Mm -hmm. En ze is net terug in Nederland. En volgens haar zijn de meningen daar ernstig verdeeld. Nou, er zijn verschillende meningen die ik gehoord heb. Uh, enerzijds zijn er mensen die uh, wel aanstippen... dat ze blij zijn met de hulp die er geboden wordt... Uh, maar er zijn zeker ook mensen die ik gesproken heb die de angst uitspreken... dat de wederopbouw verloopt en dat dat misschien zou kunnen komen... doordat de lokale overheid en de nationale overheid verschillende politieke aanhang hebben... En... Uh, politieke interesses hebben. En dat zou natuurlijk heel sneu zijn. Een deel van de bevolking staat achter de burgemeester... merkte Sherilyn Baas. Een ander deel niet. Ja, die, die politieke pleitswam die, door, die, door die hele familieveter... die, die uh, bestaat ook in dat gebied. En juist daar zo uh, in, in en rond Tacloban... Uh, heeft vooral de, de Marcos Romualdes-klan heel veel aanhang. En merken die hulporganisaties daar iets van? Nou, ik heb daar wat navraag bij gedaan bij een aantal organisaties... die uh, actief zijn op de, op de Filipijnen. Maar die zijn heel terughoudend in hun commentaar... als het op politiek aankomt. Ze mm. zijn gewoon heel voorzichtig en heel diplomatiek. Dus ik krijg niet echt een klip en klare bevestiging... dat het herstel inderdaad wordt gehinderd door dit conflict. Heeft dan de Filipijnse regering nog gereageerd... op die kritiek van de burgemeester? De, ja, uh, en volgens de regering heeft de stad Tacloban... Uh, niet de goede infrastructuur. Ze hebben ook niet noodplannen om echt een goede opbouw te realiseren. Dus ja, die legt de schuld dan weer bij het stadsbestuur en zo wordt het een beetje modder gooien over en weer en is het niet precies duidelijk hoe het precies zit en wat wel duidelijk is dat het herstel langzaam verloopt en volgens Guillermo hij is inwoner van Tacloban getroffen ook tijdens de storm moet de politiek zich überhaupt niet bemoeien met die hele opbouw. Nee de aandacht politikas aftera Cuana election tapos de de, de politiek moet zich niet mee in deze situatie, zegt hij. Zodra er verkiezingen zijn geweest, moet het politiek bedrijven voorbij zijn. En volgens burgemeester Romo Walders lijkt het wel alsof iedereen aan het roer wil staan van de wederopbouw. You know, unfortunately, that everyone who wants to be Superman, so everybody wanted to take the helm and decide what's best for a situation like this, which is very dangerous. We have to leave that to professionals en not politicians. Nou, iedereen wil dus in de spotlight staan, wil superman zijn... en opvallend is wel ja, dat de burgemeester nu dus zelf aangeeft... dat die opbouw aan de professionals moet worden overgelaten... en niet aan de politici. Maar Willem Frank noemde we eens één probleem... dat door die bestuurlijke veten niet kan worden opgelost daar. Nou, één probleem is wat die burgemeester heel graag wil... is de, de armste be bewoners van Takloban, die wonen daar vlak aan de waterlijn. Dus in het gevaarlijkste gebied eigenlijk, die lopen de meeste risico's... als er weer een volgende storm komt, die wil hij verplaatsen naar, uh, naar huisjes... Uh, meer op hoger, veiliger gelegen gebied. Ja, voordat die huizen gebouwd kunnen worden... moet er eerst land beschikbaar komen. Daar moet de regering voor zorgen. Maar die laat het dus volgens de burgemeester helemaal afweten. Willem van noot. graag tot de volgende keer. Ellen Loikens is van de jeugd-GGZ-instelling Molendrift in Groningen. En ze zit hier omdat de Eerste Kamer praat over de overdracht van het budget... dat het Rijk nu nog uitgeeft aan de jeugdzorg. Gaat naar de gemeente. En zij wil eigenlijk... Dat de verzekeraars gewoon ten aanzien van uh, kinderen met psychische problemen hun werk blijven doen zoals ze dat nu doen, omdat anders kinderen gevaar lopen. Hoe ernstig is dat gevaar? Um, ja, dat, dat ligt op een heleboel vlakken. Maar in ieder geval is het belangrijkste... dat uh, eigenlijk de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen... op alle plekken in Nederland hetzelfde moet zijn. En dat ze het vertrouwen moeten kunnen hebben... dat als er iets aan de hand is, dat ze daar ook terecht kunnen. En dat dat niet verschilt per gemeente. En dan gaat het om kinderen met autisme, kinderen met ADHD... Um, en dan gaat het om zorg die ook gewoon voor gezinnen is. Dus daar hoeven we geen uh, transitie, geen geld over te hevelen naar de gemeentes. Um, dat is gewoon de beste manier op dit moment om kosten te voorkomen. Uh, en de, de, de zorg uh, ja, uh, toegankelijk te houden voor ja, mensen. En destijds heeft u een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. Uh, ondertekend door Jan en Alleman, artsen, psychologen, ouders. Ja, dat heeft kennelijk toen niet geholpen. Nou, het was heel opvallend. 600 hoogleraren hebben die petitie getekend. Ook internationale organisaties hebben aangeschoven en die petitie ondertekend. Uh, en uh, meer dan 90.000 uh, ondertekenaars verder. Uh, dat dat is echt, wordt echt breed gedragen, dus die zorg is denk ik uh, terecht. Boris van der Ham had het over de dood van Els Borst. Um, haar lichaam is nu overgedragen aan het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Ja, wat betekent dat? Dat ze nog niet weten hoe ze precies is overleden. Dus uh, laten we hopen dat het uh, dat dat een eenvoudige verklaring is. En dat we snel gewoon weer kunnen gaan rouwen om haar en haar kunnen eren. Bos van der Ham, dank. Goed dat je er was. En zodra er nieuws um, over Elsborst is, dan uh, hoor je dat uiteraard hier op Radio 1. De Nieuwsbv, wie ons in de tussentijd wil blijven volgen, kan dat doen op Twitter. At de en meer niet. Zeggen we staat at de Nieuwsbv kan je ook zeggen. ...Olympische winterspelen in Sochi 34, goud! Goud, smekers neen, heeft geen goud! Ik heb alles voor mijn doel om Olympisch kampioen te worden, heb ik gelaten. Het is goud voor Nusselmulde. Olympisch kampioen. Ja, oh, wat is echt onwaarschijnlijk. Tijdens de Spelen krijgt u van ons elke dag vanaf 2 uur middags... ...Representing the Netherlands. ...NOS Radio Olympia. Oh, oh, oh, oh, oh. Het is wel ook nog 1, 2, 3! 1, 2, 3! Op Radio 1. Dit nieuws van alle kanten. Denkproducties presenteert het seminar Onzichtbaar overtuigen met Pascal van Groeten en John Vethrow, de speechwriter van Barack Obama. Exclusief in Nederland op 18 maart bij Denkproducties. Schrijf nu in op Denkproducties.nl. Hallo, Mrs. Natasha. This case is Otsuchi. Niet. <tied> <tied>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 Leer Onzichtbaar Overtuigen met Pascal van Goetem en John Verfro. Ga naar denkproducties.nl.